9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. oud shophouder Johan van Laarhoven... die ruim vijf jaar vast zat in Thailand, is op weg naar Nederland. Van Laarhoven zat in Thailand een celstraf van 20 jaar uit voor witwassen. Hij moet hier de rest van de straf uitzitten... die hij volgens de Nederlandse strafmaat zou krijgen. In Nederland staat op witwassen een maximumstraf van bijna 11 jaar... De koffieshophouder werd in Thailand vervolgd omdat de Nederlandse justitie om hulp had gevraagd bij een strafrechtelijk onderzoek naar hem. Daarop besloot de Thaise justitie hem zelf te vervolgen. Dat in 2017 meer jongeren zelfmoord pleegden, komt voor een belangrijk deel door de problemen in de zorg, zegt Stichting Zelfmoordpreventie 113 na eigen onderzoek. In 2017 was er een verdubbeling van het aantal zelfdodingen bij jongeren tussen de 10 en 20 jaar. De onderzoekers adviseren om de zorg te verbeteren en om ouders meer te betrekken bij de behandeling. Opnieuw wordt in Frankrijk gestaakt uit protest tegen de verhoging van de pensioenleeftijd. Het is de 43ste stakingsdag op rij en het is de eerste landelijke stakingsdag sinds de toezegging van premier Philippe van afgelopen weekend om eventueel af te zien van de verhoging. De vakbonden van, hebben van hem tot april de tijd gekregen om met een beter voorstel te komen. Er bestaat een kans dat kickbokser Badr Hari namens Nederland meedoet op de Olympische Spelen in Tokio. Volgens de Telegraaf is de boksbond met Hari in gesprek over deelname. De bond wil dat niet bevestigen. In 2012 wilde Hari namens Marokko uitkomen op de Spelen in Londen, maar daar zag hij later toch van af. De kickbokser herstelt momenteel van een enkel blessure die hij vorige maand opliep... in het gevecht om de wereldtitel in het zwaargewicht tegen Rico Verhoeven. Het weer, eerst nog een misbank, verder periode met zon... en het blijft vandaag droog bij 8 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam richting Den Bosch heb je meer dan 20 minuten vertraging in 8 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht. Door een ongeluk op de A27 Almere Gorkum staat tussen Hilversum en de Rijns weer 10 kilometer file. De weg is weer vrij. N207 Alfa aan de Rijn Hillegom, een kwartier vertraging bij de aansluiting met de A4. En met de aansluiting met de A27 staat op de N230 Maarse richting Utrecht 4 kilometer file. En tot zover de verkeersinformatie.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 Leuk dat je luistert, fijn dat je luistert. Het is uh, een fijne dag, uh, 16 januari 2020. En dit is het jaar dat de Grand Prix naar Nederland komt, maar dat wist wel. We hebben allemaal leuke dingen vandaag. Althans, qua muziek, hè? Nee, dat weet, weet ik eigenlijk niet. Hoe is het met je? Het wordt uh, lekker weer vandaag. Mooie dag. Geen problemen. Wij zien geen bieren op de weg... We hebben natuurlijk uh, leuke muziek. De Bee Gees. Amerika. Berlin. Ten CC en al dat niet meer. Dus uh, wat dat betreft uh, worden je oren aardig verwend hier bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Dit is de the weekend. The blinding lights. Show me how to love, maybe I'm going through a dose You don't even have to do too much You can turn me on with just a touch was dit, dames en heren. En luister eens even, wat een feest. De beste gouden ouwe hier bij ZFM. En je kan ons bereiken in de Ether op 106.9... op de kabel 104.5... op text TV en digitaal natuurlijk... op kanaal 40 van Ziggo. En hier zijn de Rolling Stones. When will those 1973 NG. Nee, ik weet het nog goed dat die uitkwam. Ja, zet rustig. Goedemorgen. Nog zo fijner. Ja, ik weet nog dat die uitkwam. De Rolling Stones met AV. En Toen eh, waren we allemaal redelijk onder de indruk. Want soms Stones waren het toch wat afgelopen. Wat wat? wat heavier. En dit was toch wel heel erg, heel erg rustig. Hier zijn de bieden. En de, en de Night view. Van wel, de Bee Gees. Uit de film The Night Fever. The Night Fever heette de film. Ja, dat was wat hoor. Ach, toen kwam er nog wat uh, los. Goedemorgen, Zandvoort. Uh, als je naar de bioscoop wil, kan dat ook. Uh, je kan de laatste week, deze week, uh, Frozen 2. Leuk met de kinderen. Elke zaterdag, zondag en woensdag vanaf half 2. Ik mees Kees in de Wolken. Zaterdag, zondag en woensdag om half vier. En april, mei en juni Met uh, Linda de Mol uh, donderdag. En dinsdag om half twee. En Penosa draait ook nog vrijdag en zaterdag om acht uh, uur. In het Circus Zandvoort. Plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be. Exact vier minuten duurde dit vrolijke liedje. En de groep heette America. En het liedje ging over een paard zonder naam. Ja, kan gebeuren. Goedemorgen Zandvoort. Tien voor half tien. Hier bij ZFM. Met de leukste muziek voor jou. En ken je deze nog? Berlin. Take My breath away, wij zetten hem het geluid van Zandvoort, dames en heren. Dat je het weet. Hè? Hou hem erop de hele dag. Allemaal leuke dingen. Allemaal leuke zaken. En, uh, en leuke muziek natuurlijk. Hier zijn de Jonas Brothers. En Only Human. Goedemorgen. Ja, dit kan je ook gewoon. Dat is Jon Focker die de Bed Moon Rise. Yeah. Fogarty. En uh, hij zat vroeger natuurlijk in de uh, welbekende uh, hele uh, uh, goede groep uh, CCR. Weet je nog? Beste muziek hier bij uh, ZFM. Hou hem de hele dag op, want er uh, is genoeg te blijven. Dit is John Farnham. You're the voice bij ZFM. jaar oud. Tijd vliegt een ah, Mooie platen gemaakt hoor. Zoals deze The Voice, ja dames en heren, dat soort dingen gebeuren ook. Even kijken, wat wou ik ook weer uh, laten weten? Oh, dat had ik al verteld. Oh, je kan ook uh, allemaal leuke podcasts uh, beluisteren op de site van ZFM. Dan ga je naar uh, zfmzandvoort.nl slash programmering denk ik. Dan kan je zien wat er gebeurt. En dan uh, hebben we podcasts uh, van uh, Lopen met Loogman, Zandvoort aan het Woord, thema-uitzendingen, uh, schuldhulpverlening. Alternative FM, het nieuwjaarsconcert is terug te luisteren. En Goedemorgen Zandvoort kan je ook terugluisteren. Dus uh, echt de moeite waard hoor. Kijk eens een keer op uh, de site. En, uh, Lopen met Loogman staan er al een hele hoop op. Een stuk of uh, 7, 8. Hartstikke leuk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 Uh, zo heet ze, Janiek uh, en Sens. En nou kan ik hier bij ZFM. Het is bijna kwart voor tien. Goedemorgen dames en heren. Hartelijk welkom bij dit uh, fijne, fijne programma van uh, de firma ZFM. Waar wij allemaal uh, leuke dingen kunnen uh, verwachten. Even kijken hoor. Ik wou even wat uh, aan jullie laten weten nog. En dat was... En dat was. Even kijken hoor, hè? Even door. Ja, ik zit hier op de, op de site te kijken van. Uh, de, de, de digitale. Digitale verhaal van de krant. Oh ja. Aanstaande zondag. Live, uh, zaterdag live vanuit Hotel uh, Hoogland. Uh, wethouder Bluis uh, Blij, uh, over de reactie over het. Hele verhaal van. Uh, van het Watertorenplein. Luisteren dus. Return X en Oliver Helden Waren ik ten Termian. Ja? Hallo? Hallo? Hallo? Goedemorgen, je luistert naar Geer Loogman bij ZFM Nou, dat je het weet hè Dat daar geen misverstanden over komen Dames en heren bij ZFM Met geluid van zand voor Mooi geveeldje jongen. En de dus zingrit. Ik heb het niet over mijn zus, maar wel over La Trompetette. La, la, la, la, la. Trompetette. Moet niet gek worden, allemaal.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 in de vakantie krijgen? Hier is Jacques Dutron. Ce fils d'au fond de la place Dauphine en de place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5h. Paris. Se réveille. Paris. Se réveille. vont se raser, les stripteaseurs sont ravivés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5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 Ja, we lopen al lelijk tegen tien uur aan. Hier is. Ilo, samen met. Zij. Zij van John. Martin John samen met ILO, Electric Light Orchestra en Xanadu. Ik vertelde het net al, live vanuit het Hotel uh, Hoogland komt zaterdag uh, wethouder uh, Bluis uh, zijn reactie over de brief van Dennis Berg aan de burgemeester uitleggen om tien uur. Daarna hebben we Esther Verhagen, haar voorstelling in Theater de Krocht, Annika Lieshout. Café Caféhalte 59 over de samenwerking in de toerisme. En de tweede uur hebben we Martijn Hendricks over de informatie voorzien van de gemeente Haarlem. En daarna Michel Vaas, wie kent hem niet? De man met de lange baard. De leuke Volkswagen-auto. bureau in the snow. Catch a tram to Uncle Paul.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 Close. Find a bomb, avoid a fight Show your papers, be polite Walking home with nowhere else to go Radio van Tom Robertson ZFM. Het is tijd voor uh, nieuws, weer en verkeer en de boodschappen. Wat mij betreft uh, tot uh, dinsdag. En dan ben ik er weer. Ja ja ja, ja ja ja ja Tot zover het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.